9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 gewoon meer Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Doc Radio. Winfried Baiens. Nou, het uh, nieuws ligt op straat, zeggen ze wel eens. Maar voor sommige verhalen hoef je niet eens per se de deur uit. Dat blijkt het komende uur wel weer in deze speciale uitzending van Holland Doc Radio. U hoort de verhalen van een jonge Vlaamse radiomaakster... en een bijdrage van haar Nederlandse concurrent. Twee inzendingen voor de NTR Radioprijs 2013 die uit het leven zijn gegrepen... Het leven van de Maaksters zelf en hun directe omgeving. De NTR Radioprijs 2013. Blijkbaar was ik op de regel geklommen waar dat de krokodillen waren. Als jij je kan indenken wat het is om werkelijk thuis te komen, dan kunnen we praten. Ik ben echt uh, gepatenteerd, ADHD. Na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt, besloot de regering, gewapende hand, daaraan een einde te maken. En het raam brak gelijk in splinters en dat.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 Ja, dat is wat komen gaat dit uur hier op Radio 1. Goedenavond uh, allereerst. Mijn naam is Winfried Bijns. En hier bij mij in de studio zitten twee dames. Celine de Mulder van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits heet dat. En Anne Beens van de Hogeschool van Amsterdam. Dames, welkom. Dank je wel. Dit is een competitie, hè. Ik zei het al eventjes. Uh, NTR organiseert het voor de 22e keer. Een mooie oude prominente prijs. Um, voor radiomakers uit Nederland en uit Vlaanderen. Onder de 28 jaar. Dat moeten we natuurlijk wel even zeggen. Uh, het is vooral een viering van uniek radio talent, maar omdat het toch ook een prijs is, en een competitie is, dacht ik, laten we het voor de vorm ook eventjes competitief maken. Um, Anna, als ik jou vraag, je hebt uh, verhalen over de Molukkers gemaakt, ja. um, waarom moet jouw bijdrage winnen? Waarom mijn bijdrage moet winnen? Omdat ik, ik denk dat ik een verhaal vertel wat ja, eigenlijk niemand weet. Mm -hmm. Iedereen weet wel uh, dat Molukkers een trein hebben gekaapt, maar ja, wat daaraan vooraf ging, dat weet bijna niemand. Oké, oké, oké. Nou, het staat genoteerd. Celine Mulder, je hebt ADHD en je laat yes. zo meteen horen hoe dat is, wat op zich al een hele knappe uitdaging is. Waarom moet jij winnen? Um, ADHD is iets waar heel veel mensen heel snel overgaan en heel snel van denken van, oh, het is maar ADHD, iedereen heeft dat, deze, deze tijd. Mm -hmm. En ik denk toch dat ik erin geslaagd ben om aan te tonen dat het niet zo heel simpel is om maar mee te leven. Goed, het oordeel is aan de jury en ook aan iedereen die luistert, thuis of waar dan ook. Um, er zijn tien genomineerden. Vandaag laten we dus twee inzendingen horen. En we beginnen vandaag in Assen, waar Anne opgroeide. Daar wonen al lange tijd veel Molukkers. Anne vertelt hun geschiedenis. Hoe was de aankomst in Nederland? Wat kwam er terecht van hun verlangen om terug te keren? En hoe kon het tot bijvoorbeeld een treinkaping komen? Luistert u naar de genomineerde inzending voor de NTR Radioprijs 2013 van Anne Beens, dus Hogeschool van Amsterdam, opleiding Media, Informatie en Communicatie. Als jij je kan indenken wat het is om werkelijk thuis te komen, dan kunnen we praten. Assen, station Assen. Assen, de plaats waar ik eens per maand thuis kom. Mijn hele jeugd heb ik hier gewoond. Veel mensen kennen Assen als de hoofdstad van Drenthe en van het tt -circuit. Wat veel mensen niet weten, is dat de grootste Molukse gemeenschap van Nederland in Assen woont. U wil graag iets weten over de Molukkers. Dit is mijn opa. Hij heeft vroeger in Indonesië gevochten. Nou, de Molukkers die waren ook in Indonesië die waren uh, in dienst bij de knil. Dat is de koninklijke Nederlandse Indische leger. En Ze waren hele trouwe mensen, oranje gezins. Daar waren we heel blij mee, maar ze wilden heel goed voor ons vechten. Ze waren ook heel slim, hoor, die mensen. Dit is hun verhaal. Mijn ouders zijn er in 1951 gekomen. Met een broer en drie zusters. Na de Cotta-Inten, die ongeveer duizend Ambonesen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam. met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-Nil Militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol. om hun kroostwarmjes in te stoppen. Want buiten is het guur-echt Hollands voorjaarsweer.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 ...onder hangende, grauwe regenwolken. In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der armbonezen spoedig doorreizen... ...naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerburg. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze over vrijwillig vrijwillig aanvaard hebben... ...slechts tijdelijk zal zijn... ...en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Ik ben in Schattenberg geboren in 1952. Als je ziet hoe bizar, in, in welke bizarre omst omstandigheden wij daar gewoond hebben... dan denk je, oh, gaat ze darren. Maar ik, ik zeg altijd, we hebben er wat van gemaakt. Het was ons leven. Het was een mooi leven. Omdat we elkaar hadden, het allemaal samen deden. Vrijheid. Eh, na schooltijd speelden we in de bossen. Wat je hier niet zomaar kan doen tegenwoordig. Hè. Het was een en al vrijheid... Je zag daar geen potbootventers. Nee. Het was gewoon heerlijk in de bossen. We kenden de bossen. We aten vogelbestjes. Uh, ik vond het een fijn leven om daar samen te leven. Ik, het is mij niet overkomen, maar mijn, uh, mijn broers en zusters wel. Dat, dat de ratten uh, liepen langs, uh, langs hun uh, gezicht. En als ze dus liepen, het last van kakkerlakken. Ja, de situatie was bar en boos. Uh, omstandigheid waar we in verkeerden, waar we in woonden en leefden... waren heel genieën, uh, barakken. Dus dat betekent uh, hartstikke heet en hartstikke koud. En uh, we sliepen op uh, bolzakken. Bolzakken, zitten stro in die matrassen. En ja, de, de lakens waren ook... Uh, ja, men gaf. Dat was, uh, dat was heel erg. Het grootste Ambronese kamp van Nederland is kamp Schattenberg... ten zuiden van Assen, Inzet kamp Westerbork. Hier wachten de ambonnezen tot ze kunnen vertrekken naar hun beloofde land... In dat kamp kregen wij op school niks te weten over de jodentijden. We wisten het helemaal niet. Dat was ons helemaal niet verteld. Dat wisten we pas toen op middelbare school. Dus ik was 13, 12, 13. Nee. Ze, ze hebben in een situatie gewoond van kleine kamers... en eh, vier bedden, um, twee stapelbedden... dus ook die in de jodentijd zijn gebruikt. Wij hebben erop geslapen. Ik zeg altijd, ik geloof alleen maar in God... Um, ik, ik, ik kan me niet iets anders voorstellen, maar mensen hebben het... Um, ik heb wel één keer iets engs meegemaakt. Maar mensen hebben meegemaakt dat ze huilende kinderen horen, huilende vrouwen en zo. Echt zonder dat, er, dat, ze, dat ze mensen konden zien. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik echt een, een of ander geest of zo... net zo'n aladeel, weet je wel, de lucht in, in, in, in zag uh, gaan to, toen ik heel erg angstig was. En eh, het was ons leven. Totdat we eigenlijk zelf op de middelbare school zaten. En toen was het idee had van... Oh, er is wel wat meer hè? Ja. dan alleen maar het kan. Maar het leven op zich is en ondanks wat eh, ik net zei, die barakken, die uh, leefomstandigheid... Uh, heel miniem was, was toch één grote blijheid met elkaar. Eigenlijk hield daar, was dat ons wereld... En hield het daar ook op. Predikant verdiende nauwelijks wat, het was echt een, een, een, een klein beetje wat hij verdiende. Hij heeft dus ook nooit contact gezocht met zijn familie. Zijn broer heeft na 16 jaar pas eindelijk contact met hem kunnen maken omdat een overbuurman naar Nederland kwam. Ze dus is in Nederland geweest, heeft hij verteld. Ze zei: Oh, mijn broer, ben je mijn broer daar tegen gekomen, ja? die woont in Schattenberg. Maar mijn vader was, ja, die was heel nuchter. Die was ook altijd alleen maar bezig met de strijd, de kerk. Hè, dat, die combinatie. En voor zijn gezin was hij als, als het gezin nodig, uh, hem nodig heeft. Maar voor de rest eigenlijk ook niet. Dus dat, dat was mijn vader. Dus, ook als mensen daarna. Hè, mensen kregen het beter. Mensen gingen werken. Gingen geld sparen. Gingen naar de Molukka. nou Van een bepaalde tijd kon men op vakantie gaan, omdat men zich gewoon kon veroorloven. Wij hebben onze opa's en oma's niet gekend. Verder weet ik er ook niet hoe het allemaal gegaan is... maar ze zijn wel mooi opgeborgen. Eerst in Westerbork en die waar de Joden in gezeten hebben. Maar ja, de regering heeft ze beloofd dat ze weer terug mochten... maar dat kon de regering niet, niet doen. Ze spelen met ons en worden serieus genomen. Maar wat, petitie aanbieden? Ze doen er toch niks mee en zo. Oh, wat waren we boos. Wat waren we boos. We waren zo teleurgesteld. Op twee plaatsen in het noorden van het land hebben Zuid-Moerlukkers vanmorgen een overval gepleegd. Waarbij een groot aantal mensen, onder wie meer dan 100 schoolkinderen, gegijzeld zijn. In Boven-Smilde, waar een grote Zuid-Moerlukkse gemeenschap woont. Is de openbare basisschool aan de schoolstraat overvallen. Ten noorden van Assen werd ongeveer tegelijkertijd de intercity trein ...die uit Rotterdam en Den Haag onderweg was naar Groningen, tot staan gebracht. Half elf, Radio-nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Bij plaatsje Onnen, even ten zuiden van Groningen, is een reizigerstrein overvallen. Volgens de Nederlandse spoorwegen gaat het vrijwel zeker om een overval door Zuid-Molukkers. Het is al de derde Molukse actie... In 1970 bezetten jongeren de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar. Hierbij komt een politieman om het leven. In 1975 kapen jongeren bij Wijster een trein. Een andere groep bezet het Indonesisch consulaat in Amsterdam. Bij deze acties vallen onder de gegijzelde vier doden. Monukse jongeren zijn ontevreden met het resultaat van deze acties... en kapen mei 1977 opnieuw een trein. Het is een schat van een jongen. Op dat moment heb ik er verder niet achter gezocht. Ik zei, ach, dat kan toch niet? Nou ja, een paar dagen daarna is het toch gebeurd. En men was er zo van overtuigd dat als je het niet kan doen... via vreedzame acties, petities aanbieden... Yo, ik heb, we hebben met een zwarte een, een doek om het hoofd, met zwarte kleding... hebben we op plein 1813 gestaan met vakkels. En met klaagliederen te zingen onder leiding van mijn vader. Ja. Zo overtuigd was hij dat God dat toch moet zien, het, uh, de Nederlandse regering ervoor moet laten doordringen. En dat ze dus fout bezig zijn, dat ze ons toch niet hè, maar links moeten laten liggen en ons niet van de politieke agenda moeten halen. Zo overtuigd was hij ervan dat als je maar genoeg bidt, het goed moet komen. Maar vader had een grensloos vertrouwen in de Nederlandse regering. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in bovensmilde en bij de punt besloot de regering gewapende hand daaraan een einde te maken. Die die moest een keer afgelopen zijn. De, de, ja. daar verlopen zijn. Er zijn onschuldige mensen die zijn nog weken in die trein, daar moest een einde komen. We hoorden s morgens vroeg een hoop lawaai van een paar straaljagers die heel laag overvlogen. Wat zou dat nog voor zijn? En Agenade hoor je dat ze de treinkaping beëindigd hadden. Toen brak de hel los. Die vliegtuigen gingen erover, maar ik had niet in de gaten dat dat vliegtuigen waren. En dat waren allemaal lichtflitsen, dat heb ik pas na die tijd gezien, dat die achter die vliegtuigen zaten. Maar dat het gaf een gevoel of ze bommen gooiden. En die trein die stond te trillen op de fundamenten en het raam brak gelijk in splinters en dat vloog door de coupés. En je hoorde gegil en nou dat is haast niet na te vertellen hoe erg dat was. Ik heb mijn kussen gepakt en op mijn hoofd gelegd aangevallen. Dat was heel erg. En dan je hem... Weet je wel? Ik kon dat geluid jaren niet horen. Het vond ik heel erg. Als ik maar vliegtuiggeluid hoorde, dan kromp ik al ineens. Dan kreeg ik al kippenvel. Dan kreeg ik al een brok in de keel. Ik vond dat maar heel erg. Dat was heel erg. Voor het eerst, of mijn man en ik voor het eerst, naar de Molukken gingen. Schat, het mag eens voor ons thuiskomen. Maar daar was het natuurlijk ook werkelijk gewoon thuiskomen. Hoe dat was. Als jij je kan indenken wat het is om werkelijk thuis te komen, dan kunnen we praten. Dat zijn de wijze woorden van Meli, zo heet ja, ze. Het ja. is een bijdrage van Anne Beens voor de NTR Radioprijs 2013... met de titel Thuiskomen. Um, ja, ik zat te luisteren met de kennis die ik wel had... Uh, met het nieuws natuurlijk, de geschiedenis, et cetera, et cetera... rond uh, de uh, Molukse gemeenschap in Nederland. Sommige verhalen zijn bekend, um, maar andere ook weer niet. Wat bleef bij jou nou hangen dat je dacht... hé, hey, dat wist ik helemaal niet? Wat, wat, ja, wat Meli mij vertelde... Ja, dat over Schattenberg, dat, dat ja, voormalig kamp Westerbork... Ik wist dat het voormalig kamp Westerbork was... maar ja, ik had geen idee hoe de leefomstandigheden daar waren. En dat je, dat je onder bolzakken slaapt... en dat de ratten over je hoofd heen kruipen als je aan het slapen bent. ja Dat, dat vond ik echt, echt heel bizar, gewoon de details die ze ja. mij vertellen Ja, dat verbaasde mij overigens ook. Ik wist het ook niet. Ik heb het opgezocht naar aanleiding van jouw documentaire... Om, te, om toch even te kijken. Het was Westerbork en vervolgens werd het gewoon dat kamp. En daar kwamen de Molukkers, omdat ze niet wisten waar anders? ja. Ja, ze zijn destijds akkoord gegaan om daar te gaan wonen... omdat ze dachten van het is toch tijdelijk. Hm. Maar niemand wist dat ze daar twintig jaar zouden blijven. Even, um, die Melie, daar dacht ik in het begin nog... toen ik het voor de allereerste keer luisterde... dat is jouw moeder of tante ja. of zo. Je hebt vast nee. Moluks bloed of iets dergelijks... maar nee. dat, dat is niet uh, specifiek de aanleiding geweest. Nee, nee ja, ik, ik uh, kom zelf uit Assen en ik had vroeger altijd Molukse vriendinnetjes... En ja, zodoende ben ik, ben ik via via bij Meli terechtgekomen. En die heeft mij haar hele verhaal verteld. En je hoort ook dan, uh, hoor je ook. Dat is de vader van een uh, vriendinnetje van mij van de middelbare school. Ja. Dus ja, zodoende door hun ben ik, uh, ja, zij hebben me eigenlijk geholpen met, uh, met deze documentaire. Maar geen familieband. Nee. Wat, wat er aanleiding was om, uh, om uh, op zoek te gaan naar dit verhaal? Ja, toch ook weer wel. Want je hoort ook mijn opa. Mm -hmm. En hij heeft uh, vroeger in Indonesië gevochten. En hij was uh, uh, machinist ten tijde van de treinkapingen. Dus daarom heb ik hem ook uh, ja, zijn medewerking uh, ook gevraagd. Ja. Um, nou ja, het gaat ook over die kapingen. Het gaat uh, over wat er toen gebeurde. Er is natuurlijk veel gebeurd. Dat heeft al, altijd het nieuws gehaald. Um, kan jij begrijpen dat die boosheid zo um, opliep? Dat er tot dat soort daden besloten werd? Ja, ja dat kan ik heel goed begrijpen. Kijk, ze hebben... Er is er zoveel beloofd. Maar ja, als jij net twintig jaar nog steeds in voormalig Kamp-Westerbork woont. Weet je, ze mochten niet werken. Ze kregen gewoon een 2,50 gulden per week om van rond te komen. Ja, ik, ik snap dat je boos bent. Ik snap dat echt heel goed. En ja, de manier waarop dat dan is gebeurd, dat is niet goed te praten. Maar ik denk ja dat de Nederlandse regering ook wel kaart heeft gefaald. Heb je ook geprobeerd om mensen te bereiken die daarbij betrokken waren? Uh, mensen die uh, nu wellicht hun straf hebben uitgezeten? Uh, ja. Ik weet dat een aantal kapers zijn omgekomen. En volgens mij zijn er nog twee in leven. En ja, ik heb het wel geprobeerd. Maar ik vond uh, ja, dat ik aan Melis en aan Guus verhaal... eigenlijk ook wel een hele hoop duidelijk kon maken. Hmm. En waarom beslis je dan? Want dat is natuurlijk wel het echte ja. verhaal. Hè? De, de, de ja. ware journalist zou dan denken... Hé, hey, ik heb ik erop, iemand ja, die het gedaan heeft. Misschien ben ik dan niet die ware journalist. Ja, is dat zo? Ik weet het niet, ja. Het was, ja, dat was voor mij gewoon meer een, een, een schoolopdracht en... Ik dacht, ja, leuk. Uh, nou, was best leuk geworden. Zeven, zeven en een <laughs> half. Dan neem ik wel genoeg mee. Maar ja dat ik ook daadwerkelijk genomineerd zou worden... daar uh, stond ik zelf ook wel een beetje van te kijken. <laughs> dat is grappig. Ja. Um, uh, Celine, jij zit te luisteren als Vlaamse. Dit is ja. een verhaal wat in Nederland bekend is. Wat iedereen in de geschiedenisboekjes leest. Uh, en uh, misschien zelf meegemaakt heeft. Um, kan jij iets met dit verhaal als je het zo luistert? Ik kende het niet. Want ik wist zelfs ook niet wat Molukers waren. Mm -hmm. um, en ik vind het ik vind heel... Interessant, geschiedenis interesseert mij ook, dus ik vind het altijd heel interessant om die dingen te horen. En het is ook een heel spannend verhaal, zeker als we over de trein, de dingen de kaping zelf bezig zijn. vind Ik het ook heel spannend. Mm -hmm. En uh, nee, ik, vind, uh, ik vond het heel, heel interessant om aan te luisteren. Ja, ook jullie hebben een koloniaal verleden natuurlijk. Ja. Heeft uh, België uh, vergelijkbare situaties eigenlijk, waarvan je dacht, oh ja, dat hebben wij ook. Ja, nee, ja, we hebben natuurlijk in, in Congo zelf zijn er natuurlijk ook wel dingen gebeurd, maar niet dat wij echt mensen mee hebben gebracht naar hier... en uh, gezegd van, ja, kijk, we gaan uh, jullie leven hier uh, fantastisch maken... of jullie mogen terug binnen zoveel tijd, dat hebben wij, uh, Oordeel dan eens even eventjes, lekker, vanaf de, de zijlijn. <laughs> Goh, Hoe wij dat, ja, dat is moeilijk, want Belgen hebben ook hun fouten gemaakt. Niet dezelfde fouten, maar ook aparte andere fouten. Hmm. En ja, dat zijn, dat zijn de fouten van de tijdsgeest, denk ik. Dat zijn uh, fouten waar we uit kunnen leren en hopelijk uh, nooit meer gaan maken. Wij gaan uh, nu luisteren naar, naar jouw bijdrage. Uh, ik wil nog even snel zeggen tegen iedereen die luistert... op zaterdag 7 september vanaf kwart over zes... Uh, is hier op Radio 1 in een speciale uitzending uh, te horen... wie er wat de jury betreft wint en de beste is. Maar er is nog een prijs en dat is de publieksprijs. Stemmen is heel simpel. Dat uh, ga ik nu niet allemaal uitleggen... maar daar kun je gewoon uh, voor naar ntr.nl slash radioprijs. Het gaat om het aantal likes dat je elke bijdrage uh, uh, geeft... Um, de tussenstand uh, gaan we zo meteen even naar kijken. Heb je nu nog campagne gevoerd of iets dergelijks? Nee. Oké. Okay, Ik is, ook niet heel erg. Dat is wel een tip, want je hebt dus <laughs> nog even twee weken. Um, Celine um, heeft ADHD en onderzoekt wat dat voor haar betekent. En hoe komt ze er eigenlijk aan? Zit het in een familie? Wat doet Ritalin met je? Het middel heet in België dan weer uh, Rilatine, moeten we even erbij zeggen. Want daar kan je in de war van raken en dat is nou net niet de bedoeling van dat middel. Um, luister nu luistert u naar de inzending ADHD, waarbij de maakster zelfs haar eigen vader volgt op zijn weg naar een diagnose. De maakster is dus hier en is Celine de Mulder van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits, opleiding Radio. Ik denk vanaf dat ik eigenlijk twee jaar was, hadden ze dat al door. Dat ik een redelijk ander kind was. Ik ben ooit ontsnapt uit de crash. En dan had ik het hekje opengedaan en hadden ze mij niet gezien. En dan was ik in een bos gaan lopen en dan had ik daar paddenstoelen opgeten. En dan hebben ze mij bewusteloos teruggevonden. En achteraf hebben ze die paddenstoelen onderzocht. Die ze uit mijn maag hadden leeggepompt. En eh, dat waren hallucinerende paddenstoelen. Ik denk vanaf dan. Maken, want mijn hoofd is zeer warm. Uh, er, er blijven nog drie dingen over nu. Dat is de paper. De paper van PP. PP, de PP van Paper. Ja. En de documentaire en de masterproof. Dus dat is de, de masterclass documentaire. En dan als het is het EW is i dus ja. Uh, ja. Paper, politiek mag weg. We werken maar ook nog blijven staan, want ik werk. Ja, je gaat laten nog laat Ah ja, ja, okay. Live-programma is wel gedaan. Hè? De man die je nu aan het woord hoort, dat is Dirk. Hij is de ombudsman bij ons op school. En uh, je zou best kunnen zeggen dat hij mijn rot in de branding is hier. Want hij helpt mij met orde te scheppen in mijn leven, maar vooral in mijn hoofd. En dat is nodig, want uh, ik heb ADHD en ADHD is altijd een beetje chaos.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 Zeeleeuwen. lieve, walvis, Fanny Nemo, Beugel, Tanbert. Oh. Toen ik naar de klok aan het kijken was, en uh, dacht nog zoveel seconden, nog zoveel minuten, en dacht: van daar hou ik niet uit. Van ik ga uiteenbarsten of ik ga lopen of ik ga gillen. En dat er op een bepaald moment iets gekomen is van ik dacht de enige manier om het te halen is om de beste te worden. Heel erg te hyperfocussen, dat is een gave, ik noem het een gave, die ADHD'ers hebben. We zijn ooit eens naar de zoo geweest, ik denk dat ik toen negen jaar was of zo. En uh, opeens waren mijn ouders mij kwijt. En um, het enige wat ik mij herinner, is dat mijn pa kijkwaad was en mij met de hand meetrok en terug naar de trein wandelde en dat we niet verder de zoo hebben bezocht. En blijkbaar was ik op de richel geklommen waar dat de krokodillen waren. En ik was erop aan te wandelen en aan en ja. Dan viel ik echt zo daar door de mand um, omdat ik nooit mijn niks in orde was eigenlijk. Ehm... Um. Vooral ook zo met die handwerken en dingen die snappen. Uh, boekentassen die dan ook zo midden in de klas omgedraaid werden... om te laten zien hoe slordig dat ik wel was. Dus eigenlijk heel dikwijls in affronten. Dat ik heel dikwijls in affronten viel tegenover de andere leerlingen. Uh, ja, ik voelde me dadelijk anders dan... Uh al de andere. Er werd ook helemaal in de tijd geen rekening mee gehouden. Mijn sokken lagen altijd langs mijn bed als mijn moeder vroeg om die op te rapen. Dat kon zijn dat ze drie uur later wel nog, te nog altijd langs mijn bed lagen, maar dat ondertussen wel um, mijn stereo eindelijk was aangesloten en de boksen op een juiste plaats waren geweest. Um, mijn CD-collectie tot de helft al alfabet alfabetisch gesorteerd was. Um, dan toch nog rap een, een taak half ingevuld. En die sokken zouden misschien nog wel eens blijven liggen... omdat ik op het pad ik andere zaken tegenkom en die dan weer aanpak. Dat zijn zo van die zaken die wel eens kunnen gebeuren... maar bij mij gebeurde die wel heel regelmatig. Miauw. Als je dan ouder wordt, zie je heel veel mensen eigenlijk in het gewone leven stappen. En je merkt dat je zelf een beetje achterblijft met een aantal ja, zaken die je ook wel wilt, of ook wel wilt aanpakken, of wel van ziet van wat nodig is, en dat je er zelf niet toe geraakt. En dan begin je natuurlijk ook wel, wel vragen te stellen, en, en dan begint het wat, wat te wringen. Uh, toen het in de kranten kwam over uh, ADHD bij volwassenen, dan heb ik zo van verschillende mensen de telefoon gekregen van... Oh, er staat een artikel in de krant over mensen met ADHD. En je moet dat, zou dat absoluut eens moeten lezen, want uh, wij herkennen u er helemaal in. Achteraf heb ik dan eens een programma gezien op tv, in die, korter na in die periode, over een jongere vrouw nog. En ik herinner me dat ik met mijn vriend aan tv kijken was... En dat dat zo op mij afkwam, dat ik gewoon moest weggaan bij een tv, dat ik naar de keuken ben gegaan, dat ik gewoon ben begonnen te halen Van die herkenning, die confrontatie, en ook zo van uh, ik herken mij hierin en ik ben niet alleen. ADHD heb ik sinds mijn 15. Mijn mama heeft daar toen heel veel boeken over gelezen en tests over afgenomen. En zij was er zeker van dat ik dat had. En dat vermoeden is dan uiteindelijk ook bevestigd geweest. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben bij ons thuis met ADHD, uh, want ik denk dat mijn papa dat ook heeft. Hij heeft zich tot nu toe nog niet laten testen, maar ik heb hem toch meegekregen naar de dokter. Ze hey. We zijn weg, hè? En papa, ze de zenuwachtig. Ja, toch een beetje, ja. Ik weet niet hoe dat ik moet verwachten. Ik heb er al wat zitten over opzoeken, maar dat is nog niet hetzelfde dan ja, wat, wat ze gaan vertellen of vragen of doen of die testen. Ik weet helemaal niet wat dat inhoudt. Ja. Dus ja, ik weet niet. Het is, het, is, het is een beetje raar. En waarom doe je het nu pas? Ik denk dat het een beetje dubbel is. Van... Ik weet, mama had al gezegd dat dat erfelijk is en via mijn kant zou komen, maar ik had niet voor mezelf het gevoel dat ik daar iets van in herkende of, of van, van zag of van wist. Of... Ja, ik weet niet goed wat ik ervan van denken. Maar door er zaken van op te zoeken, ben ik zo dingen beginnen te herkennen of zien en dan begin je toch een beetje te twijfelen. En dan is er ook een beetje nieuwsgierigheid. En... Ja... Het is zoiets, denk ik. Ja. Denk je dat je ADHD hebt? Uh, eerlijk weet ik het niet, maar waarschijnlijk een beetje. Ik zal er wel tegen, <laughs> tegen gelegen hebben. Ja. <laughs> en wat denkt u dat je moet verwachten bij die, bij die dokter? Ik heb er geen flauw idee van. Het eerste stuk in de Diagnostiek is vragen over het verleden. Vragen naar rapporten. Vragen naar de feedback van de school, schoolverleden, thuisverleden, wat er allemaal gebeurd is. En dat klopt dan allemaal. Maar het tweede stuk dat moet aan de computer. En dan wordt er zo. Hoe noemt het niet? Patten, Precies, we die, ja. ja. Met zo oh, vreselijk gel. En dan, dan zijn er allemaal luidsprekers overal in de kamer van de psychiater. En uh, je moet je ogen sluiten. En <laughs> dan zegt hij zo van. Drie maal 26, vier maal 30, zes maal 36. En dan heb ik zo shit. Want die piep, piep, piep. Die geluiden komen langs overal. Hè? En. Uh, Um, ik, ik kan niks buitensluiten, alles komt gewoon binnen. En hij zei, ja, maar stoorde u niet. Het geeft niet wat voor een antwoord dat je geeft. Maar natuurlijk heeft dat wel wat voor een antwoord dat je geeft. Je wilt toch wel goed kunnen overrekenen. Goeiedag. Deer, ik ben Gido. Paul de Mulder, graag gedaan. Kom binnen. Dank u. Zo, zet je maar je Hebt u het makkelijk gevonden? Ja, ja, ja, absoluut. Geen probleem. Okay. Zo, uh, Voor vandaag is het, uh, het onderzoek gepland, uh, ja. dus ja, we gaan verschillende dingen doen. Uh, we starten eerst met een aantal cognitieve testen, uh, daarna ga ik u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen en uh, vervolgens gaan we die ook bespreken. Uh, ja. Dus ik ga u vandaag vragen om een aantal dingen te doen. Sommige dingen gaan heel gemakkelijk zijn voor u, sommige dingen misschien heel moeilijk. Maar doe gewoon zo goed mogelijk uw best, dat geeft ons dan de nuttigste okay. informatie. Ja. Goed? Heel goed. Oké. Okay. Goed, dan gaan we starten met het, uh, het eerste onderdeel. Ik ga u vragen om een aantal cijfers na te zeggen. Ja. Ja. Uh, dus luister goed, ik lees die cijfers maar één keer voor. En als ik klaar ben, dan moet je ze in dezelfde volgorde herhalen. Oké. 9-7. 9-7. 6-3. 6-3. 5-8-2. 5-8-2. Zes, negen... Ja, het is een lange zoektocht geweest. Zes, negen, vier, um, wat of hoe. En, zeven, twee... Ja, dan uiteindelijk acht, dit jaar echt dieper twee, naar proberen te graven, omdat het zes, niet meer ging. En zes, ik moest er niet speciaal zes, een, een label voor hebben, of ik was niet op zoek naar een etiket of een, um, een magisch wondermiddel. Maar wel een soort begrip van, van mezelf. En dat heb ik nu eigenlijk gevonden in die diagnose, waar dat ik een heel aantal kenmerken samen zie staan... Die de problemen die ik heb, wel uh, samenvatten. Uh, nu ga ik u het volgende tonen. Ik ga u deze blokken uh, eens tonen. Ik bekijk ze maar een keer. Het zijn allemaal dezelfde blokken. Ze zijn, uh, aan twee kanten zijn ze volledig rood. Twee kanten zijn volledig wit. En twee kanten zijn voor de helft rood en voor de helft wit. Oké. Okay. Nu is de bedoeling dat je de afbeelding die je hier ziet... dat je die nalegt met die blokken... En Niet erop gewoon? Nee, inderdaad hiervoor. En voilà. Prima. Oké. Okay. Ja. Ik ga je nu nog twee andere blokken geven. Ja. En dan stel ik er wel verder op. En dan is het de bedoeling dat je het zo snel mogelijk nalegt. En je zegt maar wanneer je klaar bent. Oké. Okay. Klaar. En ja, dan heeft hij met mij vergeleken hoe het beeld is op de computer van een normaal brein en een brein van iemand met ADHD. En dat is gewoon lachwekkend. Bij ons, als wij nadenken hoeveel dat 6 keer 36 is, dat zijn zo van die dikke kronkels op dat scherm. Terwijl bij een doorsnee iemand, ja, je ziet wel dat er iets gebeurt. He, er, er zijn schommelingen, <laughs> maar het zijn niet um, de Himalaya of, of, of, of he, ja, de vulkanen of zo, zoals ik het benoem. Zo, Pol. We hebben nu alle testen achter de rug. Alle testen zijn afgenomen en gesprekken hebben we gehad. Ja. Ik heb ze al eens een keer bekeken en ja, ik denk inderdaad dat er voldoende aanwijzingen zijn om de diagnose van ADHD om die te kunnen weerhouden. omdat ik ook ervan overtuigd was dat ADHD of ADD hyperactiviteit was. Gewoon rondspringen, schreeuwen, roepen, een grote mond hebben, iets een brand steken en een weg gaan lopen. En zo'n soort chaos van die, die continu verder gaat. Maar als je dan inderdaad die, de, de verdere implicaties leest van wat het nog kan zijn... Toen begon ik inderdaad na, na te denken en keek ik van... Ja. En... Um... Ja, ik, ik, ik ben echt uh, gepatenteerd die HD En ja, ik herinner mij dat ik uh, buiten kwam de tweede keer. Um, en dat ik uh, ontzettend opgelucht was, om verschillende redenen. Uh, op een zeker niveau wist ik dat er een ander leven ging beginnen. Dat ik iets kon afsluiten. Um, iets waar, waar ik niet meer naar op zoek moest gaan. Um, iets waar ik niet meer alleen in was. En ook iets dat kon overwinnen. Uh, ja, je die ade, papa. Want ja, <laughs> dat was wel even verschillen, toch, vond ik. Ja? Ja, omdat Allee, het is... Oh, ik weet niet of ik het goed moet zeggen. Het is zo wat dubbel, omdat... Allee, ik heb er in vormen naartoe ging, en had ik toch wel het gevoel van mezelf. Ik wilde dat een beetje in... in... Ik wil daar een kader van hebben of een context of ja. kunnen plaatsen. Want dat is, dat is, daar zit nog een aspect stempel aan dat mij niet aanstaat. En ja. van de ene kant ben ik iemand die uh, open genoeg staat voor dingen... of niet schierig genoeg is om, om mij niet laten door af te schrikken. En tegelijkertijd is het toch zo wel precies iets van... Ah, je hebt iets, je bent ziek of, of je hebt een stempel. Ja. Of, allee, ik weet niet goed. Ja. En gaat er nu iets veranderen, denk je? Uh, ik weet het niet. de dokter had gesproken van... van uh, bijna, ik moet op verder gaan bij de psycholoog, om te gaan kijken voor medicatie uh, of niet. Ik wil dat wel zeker eens proberen. Maar aan de andere kant, er is zoveel hijs rond hier in Latine. Ja. En ik ben al geen pillenfreak, je weet nee, nee, wel. Dus ja... Ik zal ervoor voor open met de nodige omzichtigheid. Uh, en ja, we zullen zien. Ik kan er niet veel meer over zeggen nu. Het is, het is, het is niet meer een beetje verrassend. Ja. Toen had ik een voorschrift in Latine. En uh, ik ben direct naar de eerste beste in apotheek gehold. In de buurt van Leuvenstation daar. Hè. En die heeft me dat gegeven. En ik ben in een café gehold. Mij een koffie gevraagd, een water gevraagd. Ik heb dat genomen. En na twintig minuten, het was bijna ontroerend. Was dat alsof de mist optrok. <middels> Van verschil geweest voor mij. Ik pakte dat pilletje en ik wachtte een half uur tot twintig minuten. En opeens was dat, wauw, ik wil leren. Je, ik wil dat even doen. En ik was niet meer afgeleid. En, en ik kon mij drie keer concentreren. En dat was geweldig. Het enige nadeel was, ik had wel geen honger en ik stonk uit mijn bek gelijk in een malaria of zo. Dat was echt erg. En als ik dat te laat op de avond nam, kon ik ook niet meer slapen. Dus dat was wel het nadeel ervan. Maar het hield mij wel met mijn, met mijn studies. Zonder Relatine had ik dat niet, niet, niet gered. Iemand op mijn internaat had mij ooit wijsgemaakt dat de Latine u een soort fotografisch geheugen geeft. Dus uh, als je dat neemt voor je studeert en terwijl je leert, heel goed naar je cursus kijkt, dan zie je op je examen ook effectief je cursus naast u liggen. En dan moet je maar gewoon zo afschrijven. Uh, zo spectaculair was het helaas niet. Maar mijn punten zijn toch uh, op een half jaar tijd met 10% gestegen of zo. En dat was heel fijn. Zeker omdat ik eindelijk het gevoel had dat ik niet dom was dat ik het ook kon en wel kon leren. Oh. Is het is wel eens van, ja, niet ja, het is goed, maar wel wat rustig of zo. Maar dat zijn mensen die dat tegen mij ook kunnen zeggen. Of die dat dan zeggen tegen mij en achteraf komen zeggen, ja, ik bedoel dat Sony of zo niet. Maar ik, ik denk dat ik soms mensen wel op de zenuwen kan werken. Maar mensen die dat ik met de jaren erna heb leren kennen, uh, die stonden daar niet achter. Die vinden dat allemaal, uh, die vinden dat ADHD maar niet, uh, daar, op de mensen wordt de stempel die op de mensen wordt gedrukt zo van... Ehm, uh, ja, die vergeet is iets, dus dat is de nadiadeer. Oh, die verhuis, ik zou nog naar Karla moeten mailen daarvoor. Want we moeten zijn 24e eruit en hij kan alleen in het weekend, dus dat betekent dat hij in de 22e. Ik zeg, Goed, waar is mijn ventilator uh, naartoe? In de week van de 17e eruit, maar de 17e moet hij toch gewoon terre af zijn. Dus, en dan moet ik nog bij SDI gaan werken, dus dat betekent. Uh, Go, oh. misschien moet ik hem gewoon eerst mailen Heb ik... Heb ik op slot gedaan? Misschien moet ik even gaan checken. Oh, dat Jura is toch een goed nummer, hè? en tekst is grappig. Ik zou moeten bellen naar Luc voor een afspraak voor mijn euro, want ik moet werken donderdag. maar. Maar ja, zeker niet vergeten te doen. Luc bellen, Luc bellen, Luc bellen, Luc bellen, Luc bellen, Luc bellen, Luc bellen. Dat is dan ook een goeie oh, maar zijn ik nog goede een doortrekkend moment. Ik je zin in wafels. Ik moet nog van alles doen voor die documentaire, voor die ik moe de, moe de moet ik dat gaan opschrijven. Pff, ik moet met me de Ik Is dat ik graag zou kunnen? Och, ik zou echt moeten gaan zitten. lezen. Dat zou toch echt wel zalig zijn. Wanneer zal het derde seizoen van Scandal uitkomen? Misschien dus moet ik dat morgen eens even checken. Och, ik zal het eens moeten meenemen. Hoe zal dat nu eigenlijk zijn met die dochter van Nim en Die zou toch nog ongeveer 17 moeten zijn, zeker. Hm. Zou je een Facebook hebben? Het ik ook vooral aan mijn kinderen gezond... Ik, ik zou liever hebben dat ze ADHD hebben dan een of andere mentale retardatie of iets anders van een syndroom, want daar heb ik heel veel schrik voor. Dat is mijn grootste schrik. Ik zou, dat, ik zou nog liever hebben dat perfect in orde is met ADHD dan autisme of iets anders, want ik ben orthopedagoog en ik heb in psychopathologie zoveel ziektebeelden gezien en syndromen dat ik... Halt, ik, ik zou mijn hart vasthouden als ik, ik een kleine uh, op ter wereld zet. Ik kan toch mijn ouders niet kwalijk nemen dat ze mij opgezadeld hebben met dat fenomeen of dat syndroom. Of, of ontwikkelingsstoornis. Hè? ADHD. Maar anderzijds... Ik weet niet wat ik ze kan kwalijk nemen de manier waarop ze ermee omgegaan zijn. Maar ik denk dat ik zoveel overwonnen heb omdat ik zoveel wou weten en zoveel wou, wou overwinnen, omdat ik mijn kinderen niet dat wou aandoen wat ik doorgemaakt had. Um. En ik denk dat mij dat tot hier toe is, ja. Eet ze wat te drinken. Ja. Vind je dat ergens erg dat je daar een hebt gegeven? Dat is een moeilijke vind ik, omdat het feit dat we met elkaar lijken dat we goed overeenkomen, je dan zoiets van nee, dat is wat het is gewoon, dus Nee, dat vind ik niet erg. Vind je het erg? <laughs> ik vind het niet erg, nee. Voilà, dan zijn maar uit. we eruit. <laughs> Dat is een periode dat ik wat rustiger was vroeger als gelijk kind. En ik vroeg in de auto aan mijn moeder... Mama, ik ben die, die ADHD toch niet kwijt. Hè? En die nee, en ik ga deel je leven hebben. En dan was ik terug gelukkig En ik heb dat nu ook. Ik wil, omdat dat zo'n deel van je eigen is, wil je dat ook niet verliezen, denk ik. Aanvaard dat. Want dat kunnen we niet veranderen. Als er iets was dat dat zou kunnen wegnemen van mij. Ik zou dat niet willen pakken. Stel je voor dat ik zo'n grijze middelmaat word. Nee. <lacht> nee. Nee, dat zie ik niet zitten, nee. Ja, je luisterde naar uh, ADHD, een bijdrage van Celine de Mulder... van de Erasmus Hogeschool Brussel Rits, opleiding radio. En dus ook genomineerd voor de NTR Radioprijs 2013. Uh, prachtig, prachtig inzicht wat er allemaal in jouw hoofd gebeurt... Um, nou, is het misschien een beetje clichématig om te zeggen... maar jij kwam hier naartoe, dan moet je twee uur rijden vanuit uh, Brussel. Um, en we hebben je ongeveer vijf à zes keer... via de beveiligingen, routewijzigingen <laughs> aan de lijn gehad. Heeft dat iets te maken met uh, uh, dat, ja, dat weet ik jouw eigenlijk... aandoening, als ik het zo mag noemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben ook gewoon heel slecht in oriëntatie. <laughs> okay. Ik ben ook heel slecht in links en rechts. Als mensen tegen mij zeggen, ik, moet naar links, ik ga altijd naar rechts gaan. Ja. ja. Dat kan er misschien wel mee te maken hebben. Maar geen oorzakelijk verband, per se. <laughs> niet per se, niet. want mijn papa heeft... Heel goede oriëntatie. Okay, ja. Je hebt je koptelefoon wel goed op. In ja, dat uh, dat ja. is wel. Ik dat heb er al lang al over te... moeten nadenken. <laughs> Even toch, uh, wat ging er allemaal door je hoofd? Want je zit in de auto, je gaf het nu al een paar keer aan, je bent met simpele dingen bezig en ondertussen gaan er vijf andere verhalen los in je hoofd. Uh, Zo'n ja. rit, is dat, werkt dat ook zo als je gewoon hier naartoe ja, gaat? Ja, dat klopt. Denk ik denk dat ik vaak de cruise control op. Dus dan, Ik moet wel opletten, want ik verlies heel snel mijn concentratie. Dus ik bedoel ook zien dat ik geen mensen begin over om ver te rijden, dat zou niet oké okay zijn. Um, en dan ja, begin ik na te denken over wat ik dan morgen ga doen. En dan gaat mijn hoofd zo overal naartoe. Of wat ik nog zou moeten doen. Of met wie ik zou moeten babbelen. Of... Ja, een beetje alles eigenlijk. Maar heeft het ook nut? Want het kan ook handig zijn. Ik bedoel, je bent een sneldenker. Uh, je, je bent creatief waarschijnlijk. Er komen heel veel dingen in je hoofd die misschien bij een ander mens niet eens naar boven komen. Ja, ik ben heel blij met mijn ADHD. Ja? Ik vind, uh, ik vind eerder een zegen Er zijn ook nadelen aan. Het maakt sommige dingen wat moeilijker. Maar dan denk ik van ja, andere mensen hebben ook uh, dingen die voor hun wat minder gaan. Maar ja, het creatieve vind ik heel leuk. Het feit dat ik mij... Uh, ja, ik, ik kan met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. Die dingen worden niet per se afgemaakt. Maar het kan het toch. <laughs> um, ja, en, en zo veel interesse in dingen, dat is het heel fijn eraan. Want ik moet zeggen, eh, ik kreeg bijna zin, toen ik het zo zat te luisteren... Eh, om ook dat onderzoek maar te gaan doen en wellicht kans te maken... want ik ben ook niet de allerrustigste van mezelf. Ik denk, nou wellicht heb ik het ook wel. Ik kreeg het, werd helemaal smakelijk, zoals je het <laughs> hebt verteld. Is dat opzettelijk geweest, dat je denkt, hé... Hey, ik het ben is... uit een persoonlijk, uh, een persoonlijk gevoel eruit vertrokken... en ik heb er een heel positief gevoel bij. Ik heb ook gemerkt dat ik um, eigenlijk de mensen die ik heb gevonden... Dat, dat er over het algemeen een positief gevoel bij hebben... Dat er zijn, zoals ik zei, er zijn nadelen aan. Er zijn ook mensen die echt zeggen van... ja, Kijk, um, mijn leven is niet gegaan hoe ik het wou, door ADHD. Um, maar ik denk wel, ook een van de dingen aan ADHD is dat je altijd een andere weg hebt. Omdat je zoveel dingen tegelijk doet en zoveel dingen tegelijk bekijkt, is er altijd wel iets anders dat je kan doen. Er is nooit... Eén ding dat je zegt van, oh, als ik dat niet heb, dan word ik heel ongelukkig. Dan hm. denk je gewoon, oh, oké, okay, we gaan naar het volgende. Ja, ja. <laughs> um, er zit ook een soort trots in, in de zin van, we zijn anders dan de rest. Dat zat in de laatste woorden, maar eerder in de bijdrage ook al. Ja. Um, uh, nee, nee, we willen niet middle of the road zijn. Is dat ook iets wat ADHD'ers verbindt? Ik denk het wel. Ik heb ook heel hard. Ik, um, ik wil alles behalve ja, in de, in de on in de vergetelheid ja, vallen of, of een, een grijze uh, muis zijn. Ja, want dus je niet. wil eigenlijk zeggen dat uh, stel dat ik die test doe en ik blijkt het niet heb, dat ik dus een grijze muis ben en jij niet. Niet per se, maar <laughs> ik denk wel mensen met ADHD dat die minder grijze muis zijn dan andere mensen. <laughs> Klinkt heel fars. Hm. Um, nee, het is, uh, wat, dat, wat dat ook Janik uh, tegen mij had gezegd, uh, een van mijn personages die zei van uh, andere mensen die... Die zomaar die mij komen zeggen: Ah, ik heb ook ADHD. Mijn eerste reactie is ook altijd: Zo gemakkelijk komt je niet in ons clubje hoor. Oh, ik wil resultaten zien. Elite, elite clubje. <laughs> dat mag niet is bij mijn het. club. Maar dat is ook een beetje wat mensen wel eens zeggen: Het is een beetje een, een trend van de laatste tijd. Een kind is moeilijk, doet moeilijk op school, ja. weet niet wat ze ermee aan moeten. Weet je wat? We geven, we geven, we geven het stempel ja. ADHD en we geven ook gelijk Ritalin. Pilletje erin, opgelost, hoeven niet meer naar rond te kijken. Ja. Uw commentaar. Dat klopt. Ik ben zelf op mijn vijftien gediagnosticeerd. Dus dat is al redelijk als ik in mijn, uh, in mijn puberteit al zat en ja, gewoon door slechte schoolresultaten, niet per se onhandelbaar, maar gewoon ja, heel slecht op school presenteerde dingen er gewoon niet in krijgen, hoe hard ik ook studeerde. En wat ik nu denk, ja, een kind moet, mag al geen kind meer zijn, of krijgt krijgt direct al de stempel van ADHD. Ook heel veel huisartsen die zelf de diagnose stellen, dat mag eigenlijk niet. Altijd naar een, een, een, ja, een psycholoog of een psychiater gaan daarvoor. Ja, um, yeah, ouders die echt per se willen van, oh, mijn kind is anders. Ik moet echt een stempel op. Er moet echt iets mis mee zijn. Ik moet een oplossing hebben. Terwijl ik denk van, nou hm. ik heb ook de 15 jaar voor mijn diagnose perfect overleefd. Ja, ja. Komt wel goed. Anne, als jij zit te luisteren, ik bedoel, ja. ADHD is niks nieuws natuurlijk voor ons allemaal. Je, iedereen kent het verschijnsel. Uh, is er iets veranderd in je, ja, nou, ik, in je ik, visie erop? Ik denk al een paar jaar van, goh, ik zou dat ook wel eens kunnen hebben. En ik luister nu naar, de, naar die documentaire en ik denk van, jeetje, ja, volgens mij heb ik dat. Want wat heb je dan? Ja, nou ja, wat ze zegt, uh, uh, als, je, als je aan shampoo denkt... dan denken de meeste mensen aan harenwassen en aan schuim. Maar ik denk uh, inderdaad ook aan zonzeestrand. Uh, oh ja. Mag, ja. mag ze dat dan bij horen bij jullie club? Mag uh, ik bij jullie club alsjeblieft? Eerst resultaten zien. Okay. Oh, okay. <laughs> het moet erger dan dit zijn, vermoed ik hoor. Alleen maar shampoo en dan nee, aan het nee, nee, denken, dat is niet genoeg. Het grappige is, ik luisterde uh, je documentaire... en er was iemand die zei van, ik raakte vroeger altijd kwijt. Nou, ik raak nog steeds wel eens kwijt. Hm. <laughs> ja, het komt niet door dat overmatig alcohol gebruiken. Nee, nee, nee. Okay. nee, dan ben ik gewoon zo snel afgeleid. En dan denk ik, goh, waar, waar zijn ze nou? Ja, okay. Nou, ik Ga ook zo'n test doen. Eva, ja. Jij ging met je vader die test doen. Ja. Um, uh, vervolgens wordt, uh, krijgt hij ook de, wordt hij ook gediagnosticeerd uh, mm -hmm. met ADHD. Uh, hij krijgt het stempel, zo noemt hij het zelf. Um, uh, ja, je zat te lachen hè, toen, hij, toen hij het had gehoord. Je hoort jou lachen. Was je blij dat hij er ook bij zat? Langs één kant wel, want dan wist ik tenminste waarvan ik het had. Want van mijn mama heb ik het zeker niet. Um, nee, ja. Ik, ook vooral maak ik het al. Ik, ik verwachtte het wel. Ik wist dat hij dat had. En dat hij zo uit de lucht kwam vallen nog, was voor mij een beetje lachwekkend. Dus je vader zit nu bij jouw club? Officieel? Yes. yes. Um, uh, uh, uh, Anne, um, zou jij over een onderwerp zoals dit, wat zo persoonlijk is. Ja? Zou je dan ook zo'n programma kunnen maken? Want het is ook praten met je ouders, en je vader in dit geval... Hè, dat is ook deed Celine dat, uh, over iets heel persoonlijks. Direct uit het leven. Ja. Ja, ik heb nog nooit geprobeerd. Maar ja, ik, ik denk dat ik het best zou kunnen, eigenlijk. Ja. Wat sprak jij zo wel eens met je vader over dit soort onderwerpen? Wij zijn thuis wel een redelijk verbaal gezin. En, en wij praten over heel veel... Mm -hmm. um, we hebben ook al een paar keer met hem erover gebabbeld... dat we dachten van, ja kijk, we denken wel dat je ADHD hebt en zo. En hij ging daar dan zo wel in mee. En hij kon wel wat dingen zien, zeker nadat ik zelf de diagnose had gekregen... maar nooit echt de stap gezet. Tot dat, ja, nu dacht ik van, ja, het is de kans, kom. We gaan het eens even doen. Ja. Is het ook beter geworden doordat je er uh, zelf bij betrokken bent? Uh, ik, ik denk het wel. Ik heb er zelf ook heel veel uitgeleerd door deze documentaire te maken. Ik heb voor, over mezelf ook heel veel geleerd. De dingen die ik van, daarvoor niet van mezelf bewust was, mm -hmm. waar ik nu wel besef van. Ah, oké, okay, ik doe dit dingen. Ik kan me dat je nou, net zoals Anne, die heeft het over een historisch uh, verhaal gehad, hè? weliswaar ook met een persoonlijke insteek, maar toch. Um, zou je dat dan ook kunnen? Of ben je echt gemaakt voor dit soort persoonlijke dingen? Uh, dit is de eerste keer dat ik zoiets persoonlijk maak. Um, ik heb ervoor al, al, al andere dingen gemaakt. Um, die minder persoonlijk waren, maar ik, ik merk wel dat ik echt een heel grote behoefte had om dit heel goed te maken, omdat het zo persoonlijk was. En ook de mensen die ik had ontmoet, en uh, ja, ik, ik wou dat verhaal gewoon heel graag brengen en ik had zoiets van, oké, okay, ja, dit moet echt goed worden. En dan had ik ervoor had ik ook wel zoiets van, oké, okay, het moet goed zijn, maar niet zo hard als nu. Um, even kort over de toekomst nog, want uh, jij bent alweer druk bezig met geluid. Hè? Je hebt al een baan, je bent al afgestudeerd ja. inmiddels. Ja, ik uh, werk nu bij uh, SDI Media. Dat heb je ook in Nederland. Okay. Uh, het is een bedrijf van animatiefilms, dubt. En ah. ik werk op het bureau, dus ik ben, uh, ja, plan mee de films en de series. En ik uh, spreek ook af en toe zelf iets in. Kijk, En Anne, nog kan. even kort, wat, wat, uh, ga jij er iets mee doen? Denk ja, je? ik wil sowieso verder in de radiowereld, maar dan uh, het liefst presenteren. Oké, okay, nou, mijn baan is uh, beschikbaar binnenkort. Dus je kunt gewoon <lacht> altijd blijven bellen. Nee, nee, nee, Marianne, dus jij gaat er wel mee door, maar documentaire maken misschien niet? Ja. Nee, nee, liever presenteren. Alle bazen, luister goed. Uh, Anne is beschikbaar. Um, volgende week zijn de laatste twee genomineerde gasten. Uh, dat zijn uh, Ine Verhaert uit Brussel met het hilarische Later word ik Nederlander um, en Annelies Moons is er ook, ook uit Brussel met The Slowest Show in the Universe. Dat is met prachtige muziek van Dina Simone. Daar zie ik al enorm naar uit. En tot die tijd, en dat is toch nog even goed om met nadruk te zeggen, ook tegen jullie hier in de studio en iedereen die luistert, um, uw stem uitbrengen, AUB voor de Publieksprijs. En dat doe je op de Facebookpagina van NTR of via ntr.nl/slash.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 Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten, ga naar wakkerdier.nl. Dit is Radio 1.